Ja en Ja. Ja. Ik ja, weet niet of ik Ik weet niet of ik van Ik weet niet het gevonden niet ik het weet niet of het het nog zeker Of tien. Heel wat ja, informatie. Heel veel informatie. informatie. Ik, uh, ik, ik heb twee dekkers. Uh, nee, ja, ja. <laughs> ik ga het ook wel helemaal bepaan. nee is perfect. dan heb ik een bonnetje voor mij Maar dingen die zou goede Nee, wat is nou de, de, de